Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Poore. Het derde deel, Onthullingen. Een ruimtevaartuig waarvan wij aannamen dat het deel uitmaakte van de invasiefloot van Mars, was geland in het Engelse merendistrict. Zodra dit nieuws Londen had bereikt, vroegen Jeff, Mitch, Jimmy en ik, per helikopter erheen, ten einde het bolvormige vaartuig te onderzoeken. Het was midden in een bos terechtgekomen, en wij waren ervan overtuigd dat de bemanning er nog in zat. Alle pogingen om op normale wijze het vaartuig binnen te dringen, mislukten. En daarom besloot Jeff tenslotte een opening in de wand te maken met een sterke acetylenebrander. Maar tijdens het banden ging de buitendeur van de vliegende bol ineens vanzelf open. Toen niemand eruit kwam, gingen Jeff en ik naar binnen. Nou, ze mochten er nou wel eens uitkomen, wie je niet, Miet? ze nog even de tijd, Jimmy. Ze zijn nog geen twee minuten binnen. Dat huh? lijkt me alles wel genoeg als ze alleen maar hoeven te kijken of er iemand in zit, weet je niet? Zeg, zouden we de politie niet waarschuwen dat ze wat mannetjes moeten sturen? Jij? Nee, nee, we moeten de politie alleen maar te hulp roepen in geval van nood. Huh? En daar is nu nog geen sprake van. Huh? Geen sprake van? Kijk daar eens! De deur gaat dicht! Lieve hemel! Jeff, dokter! Pas op, Jimmy! Achteruit! Verdaad, hij is dicht en zij zitten er nog in. Klam je erbij nog naar binnen te willen? Want als je tussen die deur gekomen was, dan was je vermorsen. Ja, ik ik wilde dus ze waarschuwen, Mitch. Wat moeten we nou doen? Jeff! Dokter! Hoe jullie me? Houd toch op, Jimmy. Laat voor jij die van de politie. Laat ze die kerels als de bliksem hierheen sturen. Kalm, Jimmy. Honderd agenten zijn nog niet in staat die deur te forceren. Ja, maar wat moeten we dan doen? Voorlopig voor onze kalmte bewaren, Jimmy. Wat is dat er weer? De bot probeert te starten? Nee, nee. Jeff! Yes, Jeff! Yes! Nee! Toch vandaan, Jimmy! Straks krijg je een ongeluk. Versta je me niet achteruit, zeg ik je? Nou ja. Proef je zo te Nee, Jimmy. We kunnen toch niks voor ze doen. En als dat ding gaat starten, dan wat jij dat lang wegstaat, en... Hé! Hey. Wacht eens even. Wat is er? Dat zeker niet. Het lijkt wel of dat ding die ik heeft. Maar, Jimmy, Jeff en de dokter zijn nog niet verloren. We kunnen er niet weer heen gaan. Maar denk erom, zodra je die motor hoort, maak je dat je uit de buurt komt. Ja. Ik zou er niet gaan komen als die soms omvalt. Kijk, okay, Mitch. Schot dan nog maar eens tegen. Flink hard. Hé, hey, Jeff, dokter, horen jullie ons? Jeff, dokter. Nee, Jimmy. Ik geloof niet dat ze iets kunnen horen. Die wand is veel te dik. Luister, Mitje. Dat zit? ze. Ja. Ze leven in elk geval nog. Eens kijken of ze weer antwoorden. Ja. Hoor je? Ja, ja. Zo, maar. Eh, daaruit kijken we ze nog niet, hè? Ik zal nog eens op de knop drukken. Ah, waarom zou die deur nou open gaan? Dat is eerst ook niet gebeurd. Nou ja. Weer kunnen we het toch altijd. Nee, het krijgt niks, Mitje. Het speelwerk blijkbaar niet meer. Het enige wat we kunnen doen, dat is verder gaan met die snijbrammer. Kom, daar heb je een helikopter. Daar, boven de heuvels. Wees maar niet ongerust, ja. We krijgen jullie daaruit? dan was ik met een blik Wat? Nee, maar... Ha, de deur, ze gaat weer open. Ja. Jeff, dokter, ja dokter, eruit, Lucht. Ja, rijk maar. De hemelse dank dat jullie weer in veiligheid zijn. We dachten dat ik er met jullie door zou gaan, ja, gaan. Dat dachten wij ook. In elk geval probeerden het Hoe heb je hem dat geleverd, Jim? He? Hoe heb je die open opengekregen? Ja, ik heb helemaal niks gedaan. Ze dus kregen ineens vanzelf open. Zo, zo, zo. Zeg kijk eens! Daar komt de gouverneur van Maanstad in die helikopter. Huh? Dag, gouverneur! Goedendag, heer. Uh. Ik ben onmiddellijk van Londen hierheen komen vliegen toen ik het nieuws van de landing vernomen had. Jammer dat ik niet eerder hier kon zijn. U bent er al in geweest, Captain? Ja, gouverneur. En? Zet niemand in. Bol is leeg. Bent u daar zeker van? Ja, we hebben alles doorzocht, beneden en boven. Er was geen mens te bespuren. Nou ja, dat ding is ook al bijna twee dagen hier. De bemanning heeft natuurlijk alle tijd gehad om uit te stappen en weg te komen. Als we het tenminste aannemen dat er een bemanning ingezeten heeft. Ja, waarom zou dat ding anders geland zijn, dokter? Ik denk dat het de bedoeling is geweest dat het zou terugkeren naar, naar het moedervaartuig... nadat de bemanning het had verlaten. Ja, maar er schijnt iets defectes en gerakt en daarom kan het niet meer opstijgen. Denkt u dan dat het draadloos bestuurd wordt? Vanuit een van die asteroïden die u gezien heeft. Ach, oefeneur, ik denk dat dat het geval is. Men heeft geprobeerd het te laten opstijgen. terwijl de dokter en ik erin zaten. maar het kon niet loskomen. En dat is ook de reden waarom die deur telkens open en dicht gaat. Ja, degene die met de besturingen van belast is. ...die schijnt op alle mogelijke knoppen te drukken. in de hoop dat het eindelijk iets doet. Hm? Hoeveel man kan dat ding wel bevatten? Oh, nee, nee, nee. Een stuk of zes, denk ik. Meer zeker niet. Hmm. Kijk! De deur gaat weer dicht. Zeg, zou je denken dat het ding alleen maar kan opstijgen als de deur goed gesloten is, zoals bij de ondergrondse? Ja, het is mogelijk. Als dat zo is, zou het dus helemaal niet meer weg kunnen? Als we erin slaagden, de deur op de een of andere manier open te houden. Nee. Uh. Kijk nou eens even, kijk, kijk nou eens even, zeg, dat hele geval trilt als een hesperblad. Dat is weer zo'n poging om op te stijgen. Ja. Nee, nee, nee, het geeft nee, niks. Nee, nee, nee, het zaakje is blijkbaar koud, ja. Nou, als je niet kan starten, hoe we tenminste niet bang te zijn dat we hem kwijtraken. Ik zal een groep technici hierheen laten komen om te onderzoeken. Ja, dat denk ik ook goed. Daarna kan hij misschien gedemonteerd worden. En dan komen we meteen te weten hoe hij werkt. Maar ik denk dat het eerste wat tot klaarheid gebracht dient te worden is... hoe we de bemanningen van kunnen vinden. Oh, ja. Ja, maar ja, maar dat zal niet zo eenvoudig zijn, denk ik. We weten immers niet eens hoe ze eruit zien. Zijn het Martianen of mensen? Ja. ja, ik bedoel mensen die in de tijd naar Mars zijn weggevoerd... ...en daar zijn aangepast... Ja, ja, ja, ...die nu ja. naar de aarde zijn teruggezonden als spionnen... ...als een, uh, ja, als een vijfde kolonne... ...om de weg te bereiden voor de eigenlijke invasie die nog moet komen. Ja, maar als er nou eens werkelijk Marcianen zijn, wat dan? Nou ja, dan is het niet moeilijk ze te vinden. Dan leggen ze waarschijnlijk helemaal niet op mensen... ...en lopen ze meteen in de gaten. Zo? Maar er is geen mens die enig idee heeft. Zouden er ze wel ergens op lijken? Maar hoe bedoel je dat, Jim? Nou, Jeff, ik bedoel dit. Het zou best mogelijk kunnen zijn dat die... ...dat die Marcianen... Onzichtbaar zijn. Onzichtbaar? Ja. Misschien zit er dan wel een, een bemanning in, hè, die die deur telkens open en maakt. <laughs> om ons dwars te zitten, De kant op. Kant op. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is wel het allerdolste wat je tot nog toe bedacht hebt, ja. Oh ja, zo, ja. wat je zegt. Ja. Was je maar nou? Ze hebben pas gehoord, wat ik zei. Ze Blijkbaar weer een poging om op te stijgen. Ja. En nou, lukt het ze. Kijk maar. Is... maar jongens, pas op, ja. Laat je vallen, Jimmy. Ja, laat je vallen, Jimmy. blijf even vlak boven de grond hangen. Hij steeg toen loodrecht omhoog. Kijk eens, nauwelijks meer een stipje in de lucht. Fantastisch, zeg. Oh, wat een klimcapaciteit, hè. Als er iemand ingezeten had, dan was je nu zo plat als, als, als, als, als ik weet niet wat. Tja, heren, daar zitten we nou. Onze hoop het ding te demonteren is vervlogen. Ja, we zullen ja. er wel nooit achterkomen hoe het werkt. Ja, en, uh, wat nou, gouverneur? Mij denkt dat we niets anders kunnen doen dan... Nauwkeurig de omgeving afzoeken binnen een straal van een paar honderd meter. Ja, Speuren en voetstappen of andere sporen die ons enige aanwijzing kunnen verschaffen. Omtrent het soort wezen staat uit dat vaartuig gekomen is. Ja, dat is goed, gouverneur. Uh, laten we ons dan in groepjes verdelen en beginnen met de laatste omtrek. Daarna kunnen we geleidelijk verder zoeken. Ja, dokter? we hebben iets gevonden. Dat wil zeggen, Mitchell heeft iets gevonden. Voetstappen. Ja, kijk. Daar heb je ze. Duidelijk genoeg, zou ik zeggen, hè? De grond moet hier tamelijk vochtig zijn geweest toen ze gemaakt werden. Daarna is die weer opgedrogen. En, uh, dat wil dus zeggen dat het vrijwel zeker regende toen ze hier langskwamen. Ja, het de nacht van de landing. Ja. Ze kunnen ja. ook na afloop van de storm hier langs zijn gekomen, terwijl de bodem nog nat was. Het lijken wel de indrukken van twee paar sportschoenen. Ja, ja, ja, ja. En wie ze ook droegen, ze zijn kennelijk in de richting van die heuvel gegaan. Ja, ja. ja, het zijn misschien een paar zwervers geweest. Hè? Die dragen meer zulke brede schoenen. Hmm. We zullen in elk geval iemand van de kunstmaanhaven laten overkomen. Om er foto's van te maken en gips afdrukken. Ja. Zullen we er nu maar de heuvel zelf op wandelen? Hè? Ja, zeker. Okay, Dit is zeker de plaats van die twee kampeerders die dat ding hebben zien neerkomen en hun tenten hadden opgeslagen. Ja, misschien zijn het wel hun sporen die we nou volgen. Nou, Mogelijk. Nou, nou. Maar dit is ook de weg naar de straatweg. En iemand die uit dat vaartuig gekomen was, zou daar waarschijnlijk heen willen. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja, Laten ja, we verder ja, gaan. Ja. Tot aan de weg. Laten we een beetje verder uit elkaar lopen. Langzaam en goed uitkijken. Daar is de weg. En hier houden de sporen op. Het staat dus vast dat ze hierheen gelopen zijn. Denkt u dat iemand hier met een voertuig op hen heeft staan wachten? Wie weet. Het is immers mogelijk dat de Martianen reeds een aantal aangepaste personen hier op aarde hebben... die voor ze werken. Ja, ja, ja. Wat ja, ja. is dan logischer... en dat ze de nieuw aangekomenen hier zouden ontmoeten. Het kan, ja. Laten we langs de weg verder zoeken. Een kilometer of zo naar links en naar rechts. Uh, Captain komt nu met mij mee, hè, in deze richting. Ja. De dokter en de heer Mitchell en Barnett gaan die kant op. Nou, dan gaan we dan. Past u op voor de auto's? Ja, ja. Captain? Nee, niets. En u, dokter? Ik heb ook niets gevonden. En u, meneer Mitsel? Ik even min. Nou, waarom zou ik meer succes hebben gehad? Eh? Toch houd ik het er nog steeds voor... dat degenen die die voetspoor hebben achtergelaten... de weg niet overgestoken zijn. Waarschijnlijk zijn ze gelift. Of ze zijn de weg afgelopen naar het eerstvolgende dorp. Ja. In alle geval moet iemand ze hebben gezien. Ja. Ze dus komen niet achter, dan voor zeker gisteren of maar... ja, ja, ja, Ja, maar hoe komen we daarachter? Met behulp van de politie? Nou, zou de politie een paar mensen kunnen vinden waarvan we niet eens het signalement kennen? Twee mensen met precies dezelfde schoenen? Dat zie je niet, dikwijls. Als ze een tijdje in een naastwijzende plaats hebben vertoefd... dan hebben ze wellicht in een hotel of zo hun schoenen laten poetsen. Ze hadden immers een hele eind door de modder gebaggerd. Ja, dat is al zo wat. Maar je kunt nooit weten hoe een koe een haas vangt. Uh, haas of geen haas, het is het enige wat we kunnen doen. Als we eens slagen deze personen op te sporen... dan dat misschien ook de andere op het spoor te komen. De andere? Ja, natuurlijk. We hoeven onszelf toch niet wijs te maken dat dit het enige vaartuig is dat de aarde heeft bereikt, niet waar? Tientallen van de vliegende bollen zijn van het moedervaartuig vertrokken. En die zullen wel allemaal geland zijn ook. En als deze bemanning haar bol heeft verlaten, waarom zouden de anderen dat dan niet hebben gedaan? Ja, waarom niet? En hoeveel anderen zouden dat wel zijn? Ja. Nou, ik hoop dit thee. Ik vergavel onder dorst. Ah, goedemorgen. Komt u binnen. Goedemorgen, meneer Baanert. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. En? Heeft u nieuws? Nee. We hebben pech. De politie heeft navraag gedaan in alle hotels in deze streek... maar iedereen die er in de nacht van de landing of later heeft gelogeerd, was bekend. Heeft de politie ook navraag gedaan naar de schoenen? Zeker. Maar niemand droeg het soort schoenen waarvan wij de sporen hebben gevonden. Ja, en nou laat het me helemaal niet meer los. Die lui moeten nog diezelfde nacht het merendistrict hebben verlaten. Ze hebben vast gelift. Wie weet waar ze er nou wel zitten. Ja, maar neem me niet kwalijk als je nu alle hotels in Engeland wilt napluizen. Dan bent die met de kerst nog niet klaar. Nee. Nee. Tegen die tijd zijn die schoenen natuurlijk lang versleten. En heb die keer eens er andere voor gekocht. Dus. De politie is op het ogenblik al aan het werk. In alle plaatsen van enige betekenis. Ten noorden en ten zuiden van het district. Oh ja, wel, maar een onderzoek door het hele land zal inderdaad te veel tijd vergen. En we moeten opschieten. Ja. Als wij de automobilist nou eens konden vinden. Die ze heeft meegenomen. Uh, hoe kun je die anders vinden dan door een oproep in de krant? <laughs> maar dan blijft er van het topgeheim niet veel over. De ware reden van de oproep zal natuurlijk verzwegen kunnen worden. Ja. Maar voorlopig zal de politie ons op de hoogte stellen van alle auto-ongevallen de laatste week. Helpt dat niet, dan zal er niets anders zitten dan een oproep in de krant... ...dat ieder die in het merendistrict Lifters heeft meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Wanneer denkt u die rapporten van de politie te ontvangen? Zo spoedig mogelijk. Maar intussen moet u dit eens inzien, Captain Morgan. Wat is het dan? Me? Was... Is het u mij? Lieve hemel, er zijn nog meer van die bollen geland. Wat? Wat? Wat? Hoeveel wel? Waar? Drie, drie, Waar? drie. Eén in Australië, een in India en één in Zuid-Amerika. En allemaal van dezelfde soort als wij hebben gezien. En uh, hebben ze er niemand uit zien komen? Nee, nergens. Die bollen zijn allemaal in eenzame streken neergekomen... en maar door enkele personen ontdekt... In twee van de drie gevallen, namelijk in India en Zuid-Amerika, waren de bol weer opgestegen voordat het nieuws van de landing de officiële instanties had bereikt. Ja, ja. Alleen in Australië heeft een landbouwer de bol niet alleen gezien, maar hij had er ook een foto van gemaakt. Foto? En heeft hij er iemand uit zien komen? Nee, ook niet. Het duurde namelijk een poos voordat hij erbij kon komen. Maar er is natuurlijk alle reden om aan te nemen dat er iemand uitgekomen is. Ja. Waarom zou je anders geland zijn? Ja, en, uh, hoe lang zijn die andere bollen de grond gebleven na de landing? Niet lang schijnt het. Zij hebben blijkbaar geen moeite gehad met de start, zoals die bol hier. Ja. En de bemanningen? Ja, laten we nog maar aannemen dat ze beman waren. Ja. Hebben ze die gevonden? Nee. En dat dwingt ons alles in het werk te stellen... om ons onderzoek nog effectiever te maken. Ja. Mij denkt dat als dit werkelijk een mislukte landing is geweest... Ja, daar hoeft niet dan te twijfelen, gouverneur. Bij die ravage die er is aangericht in het bos... Wel, oh. dan bestaat er alle kans dat tenminste één van de inzittenden... verwondingen heeft opgelopen. Ja. ja. Dat is dan weer een aanwijzing in de goede richting... Als wij althans de man kunnen ontdekken die ze heeft meegenomen. Ja, ja, ja. Tja, dat is alles wat ik u op het ogenblik te vertellen heb. Zodra ik ander nieuws heb, kom ik terug. Ja, heel graag, over u. Ja. Oh ja, nog iets. Het hoofdkwartier ruimtevaart heeft mij laten weten dat de pionier en de twee vrachtvaarders binnen een maand startklaar zijn. Oh. U is toch nog steeds bereid die expeditie naar Mars te ondernemen, niet, hè, niet? Natuurlijk, overnemen Ja, Als het, het, het, het, het, het, het moet. Hè? Tot ziens dan, heren. Ik vind het toch zo vervelend dat u hier nog steeds geïsoleerd moet blijven zitten. <seert> oh, maar dat gaat wel. Dat uitstapje naar het Meden district was in ieder geval een prettige onderbreking. Als je met die stapel klaar bent, Jimmy, uh. dan kun je aan deze berg beginnen. Doe me nou wel lol. <lacht> ik heb nou wel zoveel rapporten doorgelezen dat ik van over de pijn van doen. Parkeerverbod, maximum snelheid, door stoplicht rijden. Ik heb nooit van mijn leven kunnen vermoeden dat er zoveel mensen zijn die rijden onder invloed. Honderden... We gaan het doen met je werk, Jimmy. We gaan nog hele stapels te wachten. Ja, maar niemand van al die kerels hier ik kan ooit in de buurt van Mars geweest zijn. Daarvoor dragen ze hey, zich altijd nog te om... Huh? wacht eens even, wacht eens even. Hier huh? heb ik iets. Wat heb je daar, dokter? Zijn jullie dat geval al tegengekomen van iemand die Moore heet? Moore. Nee, nee. dat heeft die nummer uitgesproken. Ja, niets. Daar gaat het nou juist om. Hoezo? Wel, ze hebben hem gevonden in Hyde Park, in de buurt van Marble Arch, op de avond van de 3 juli. De, derde... de dag van ja. de landing dus? Ja. Ze heeft ook waaruit bestond dat niets doen eigenlijk? Hij werd volkomen verdoofd achter het stuur gevonden. Ja. Niet in staat zijn auto te besturen. Verdoofd achter het stuur. Van dat ja. soort heb ik hier al een heel bosje. Een klaasje te veel op. Ja, dat dacht die agent ook, maar daarin vergist hij zich. De politiearts was van oordeel dat de man ziek was en liet ja. hem naar een ziekenhuis brengen. Nou, wat scheelde hem dan? Ze geheugenverlies. Oh. Hij dacht dat hij in Warrington was in plaats van in Londen. En daarbij was zijn lichaamstemperatuur abnormaal laag. Huh? Wat? Wat? Ja, ja. Laat eens kijken, dokter. Ja, heer, heer, hier staat het. Hoe heet hij? Moore, Joseph Moore. Waar woont hij? In Manchester, handelsreiziger. Ja. Als hij nog niet beter is sinds dit rapport werd opgemaakt. Dan moet hij nog in het Perrington ziekenhuis zijn. Ziezo, heren. De heer Moor wacht oh. Als we klein zijn, kan hij binnenkomen. Ja. Hij was niet meer in het ziekenhuis, maar thuis. Op het adres dat hij aan de politie had opgegeven. De man schijnt niets te verbergen te hebben. Heeft u hem al verteld waarvoor hij hierheen moest komen? Nee, niet helemaal. Ik heb alleen gezegd dat het verband hield met zijn ziekte, zoals hij het noemt. Denkt hij dat het een geheugenstoornis is? Ja, nou, Wat is het voor iemand? Een man van middelbare leeftijd, tamelijk gezet. Een man die wel weet wat hij wil, denkt me. Ja. Maar hij maakt zich nogal bezorgd over wat hem is overkomen. Hij is bang dat het hem zijn baantje kan kosten. Zal ik hem dan bij hem binnen laten komen? Ja, heel graag. Ja, dan kunnen we eens met hem praten en zien wat dat oplevert. Juist, ja. <kly> zeg, jongens, luister eens. Ja? Stel je voor dat hij ons herkent als degene die naar Mars geweest zijn. Wat dan? Het is niet erg waarschijnlijk. Zoals vrijwel iedereen heeft hier natuurlijk geen idee, van dat wel terug zijn. Maar uh, ja, goed, om um, geen enkel risico te lopen. Lijkt het me het beste dat jij je enkel met hem bemoeid hoeft. Ja, nou, mij goed. Nou, dan gaan wij zo lang in de kamer hiernaast. Ja, kijk eens. Eén van ons herkent hij misschien niet. Als hij ons alle vier bij elkaar vindt, dan zou het dat ze geheugen wel eens kunnen opfrissen. Meneer Moore, dit is dokter Maddox. Hoe maakt u, dokter? Hoe maakt u het? Gaat u zitten, alstublieft? Heel graag, dokter. De dokter wilde u graag een paar vragen stellen, meneer Moore. U kunt volkomen openhartig zijn en verbergt u vooral niets. Ja, waarom zou ik? Ik hoef me toch ergens bang voor te maken of voor te schamen... Als ik het wel heb, meneer Moore, heeft u onlangs een, een geheugenverlies geleden. Hè? Ja, dokter. Eerlijk gezegd begrijp ik er niets van. Het ene ogenblik reed ik nog met de auto in de buurt van Warrington, dat is in Lancashire. En het volgende ogenblik bevond ik mij in London Hyde Park, achter het stuur. Zonder dat ik er enig idee van had hoe ik daar gekomen was. Is u in Warrington niets ongewoons overkomen? Heeft u soms een aanrijding gehad of iets van die daar? Nee, toch niet? Een... Ja, mijn auto was ook helemaal in orde. Ja, maar die verplaatsen, die kon toch niet zomaar ineens gebeuren? U was toch niet het ene ogenblik op de ene plaats en het volgende op de andere? Ik heb ook niet gezegd dat dat zo was. Het, het leek alleen zo. Hoe laat was u in Warrington? Dat was in de vroege morgen. Maar toen ik in Hyde Park weer tot bewustzijn kwam, was het al avond en een dag later. Ja. Ik moet dat hele eind gereden hebben zonder het te weten. O, ja, hoe zou ik anders nog in de auto hebben gezeten achter het stuur? Ja, daar zegt u zo wat. Ja, en het gekste is nog dat ik in Warrington had willen overnachten. Ik had mijn hotel al besproken. Had u al iets bijzonders opgemerkt of ondervonden voor dat, uh, dat geheugenverlies? Ja, inderdaad. Ach, ja, al viel het me toen niet uh, als iets bijzonders op. Zo, wat was dat dan? Ja, ik kom daar niet graag voor uit, dokter om... Dat ik van mijn auto moet leven, dag en nacht moet ik rijden, soms uur aan één stuk. Ja. Maar een hele poos voordat ik in de buurt van Warrington kwam, was er al iets eigenaardigs met mijn me aan de hand. Zo, wat dan? Ja, u als arts zult het misschien begrijpen. Ja, dat hangt er vanaf, Is het mogelijk dat je een nachtmerrie krijgt terwijl je klaar wakker bent? Dat valt niet zonder meer te zeggen, maar ik ben zoiets nog nooit tegengekomen. Ja, dat, dat is mij dan overkomen. Ja, maar kunt u er wat meer over vertellen? Kijk... Ik was onderweg in Penrose geweest. Dat ligt in het meren der strik, ja, ja, weet u. Ik was al langer opgehouden dan ik had verwacht. En tegen de tijd dat ik naar Warrington vertrok, de volgende plaats waar ik moest zijn, was het al donker. Ja, en? Ik had de hele nacht achter het stuur gezeten en voelde me tamelijk moe. Daarom wilde ik zo gauw mogelijk in Warrington zijn. En daarom nam ik een binnenweg om geen last te hebben van het drukke verkeer. Ja, ik moet u zeggen dat ik moeite had mijn, mijn ogen op te houden. Ja, dat begrijp ik. Ziet u, dat, dat vertel ik u nu pas voor het eerst. Ik... Ja, ik wil niets voor u verborgen houden. Ja, prachtig, wachtig. En toen... Toen kwam die wolkbruik. Eén van de ergste waar ik ooit doorheen ben gereden. Ja. Ik kan u wel zeggen dat als ik toen ergens een hotel of een café had ontdekt... ...hij mee was opgehouden en naar bed was gegaan. Maar ik had me eenmaal die stille weg genomen... ...en er zat niets anders op dan maar doorrijden. En toen gebeurde het. Wat? Die boze droom. Die nachtmerrie. Ja. Vertelt u daar eens wat van. Wat nu? Ik reed er zo met een matig gangetje... Ik ben namelijk voorzichtig, weet u. Ja. En ik praatte wat in mezelf om niet in slaap te vallen. En toen opeens bliksemde het en zag ik twee mannen langs de weg staan... die mij tekens gaven om te stoppen. Wat is er, heren? Mijn vriend hier is gewond. Hm. U heeft ook geen mooie nacht uitgezocht voor een ongeval. Uh, wilt u misschien meer rijden? Dank u zeer. Gelukkig dat u net hier voorbij komt. Oh ja, je moet elkaar helpen, nietwaar? Is uw vriend Ernstig gewond? Nee, het heeft niets te betekenen. Hij kan niet lopen. Oh, nou ja, laat hij daar achterin gaan zitten. Dan heeft hij de ruimte om zijn benen te strekken. Wacht even, dan kom ik eruit en help u een handje. Oh, nee, is niet nodig. Ik kan het alleen wel af. Als u soms even de deur wil openen. Oh, oh best. Als het zo gaat. Dank u. Nee, nee. Raak hem niet aan. Het is helemaal niet mijn bedoeling om aan te raken. Ik wil alleen maar een paar dingen van de bank halen. U heeft toch zeker graag dat hij met je comfortabel kan zitten, niet? Hij zit zo comfortabel genoeg, zo kan hij wat slapen. Ja, ja. ja leg uw rugzak uh, daar maar neer. Plaats genoeg. Uh, zit u? Afschuwelijke nacht, niet? Ik zei dat het een afschuwelijke nacht is. Ja, afschuwelijke nacht. Hoe komt u zo in het mededistrict? Een goed reis? Ja. Ver gelopen vandaag? Ja, heel ver. Prachtige strik hier, hè? Ik er geen die mooier is. Ja, heel mooi. Uh, hoe komt u eigenlijk zo ver van de bewoonde wereld vandaan op dit uur van de nacht? Mijn vriend is gevallen, heeft zijn been bezeerd. Daarna zijn we vertrouwd. Nog een geluk dat u aan die weg hier bent uitgekomen. Anders had u waarschijnlijk nog de hele nacht rondgerold. Ja, dan was u morgen nog kilometers van het naastwijze in de dorp geweest. Gelukkig. <coughs> ja, zo'n koude en natte maand. Jullie heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, echt nat. Ja. Heleid. Het is warm. Zal ik het raam openzetten? Uh, ja, als u dat nodig vindt. Maar zet het niet te ver open. U is door en door nat. Uh, u zou kou kunnen vatten. Misschien al ogensteking oplopen. En uw vriend ook. Uh, uh, Hoe gaat het met hem? Slaapt hij? Ja, hij slaapt. Hoe weet u dat zo? U heeft niet eens naar me omgekeken? Hij slaapt. Eh... <coughs> uh, Waar gaat u eigenlijk heen? Waar gaat u heen? Naar Warrington. Ik had er al kunnen zijn, als ik niet in panelist was opgehouden. Maar ik kan u wel afzetten in de dichtstbijzijnde plaats... of ergens langs de weg, als u dat verkiest. Ik dacht dat u soms naar Londen ging. Ik ben op weg daarheen, maar ik hoef er morgen pas te zijn. Morgen is te laat, moet er zo veel mogelijk heen. Nou, dan kunt u in Warrington de trein nemen, of als u heel veel haast heeft... een klein vliegtuig charter dat is niet zo erg duur. Zullen we zullen wel zien. <tie> Ik dacht dat u een voetreis aan het maken was door het merendistrict. Dat heb ik niet gezegd. U veronderstelde dat alleen maar. En nu heeft u opeens zo'n haast om in Londen te komen. Woont u dat soms of? Of uw vriend? Ja. Hij moet zo snel mogelijk naar huis. Zo. En dan is hij dus toch ernstig gewond. Maar ja, zouden we niet bij de eerste de beste telefoon zal stoppen, dan kunt u een dokter opbellen. Hij heeft geen dokter nodig. Ja, dat lijkt anders beter. Ik kan toch niet zo laten liggen? Misschien heeft ik die pijnen met een telefoontje. Hij heeft geen dokter nodig. Hmm. erg vriendelijk is u niet, moet ik zeggen. U bent blijkbaar vergeten dat ik heb voorkomen dat u de hele nacht er buiten in de storm had moeten blijven. U mocht wel wat vriendelijker zijn. Stopt u dan met, dan stappen we uit. Nou, gaan we niet zo hoog te paard zitten. Hè. Ik denk er niet aan u er hier uit te zetten. Met dit weer. Goed. Goed ja, maar u, u mag de traan wel een eentje dicht doen. Het tocht aan mijn benen. Ik begin het koud te krijgen. Het is een prettige koele wind. Nou, ik vind hem alles behalve prettig. U kunt het rand zeker wel half draaien, hè? Zo, dank u. Waarom stopt u? We zijn zeker nog 15 kilometer van Warrington vandaan. Ik heb bijna 18 uur gereden. Ik ben doodmoog. Ik kan mijn eens niet meer open houden. Zal ik rijden? Nee. Ik heb hier een thermosfles met koffie. Daar wil ik wat van drinken. Is er zwaar tegen? Hmm. Helemaal niet warm meer. Geen wonder. Ik zit er al bijna 20 uur in. Kijk eens. Drink u dit op. Dat zal u wat verwarmen. Nou. Ga gerust uw gang. Maar pakt u nog maar aan. Ik pakt u aan, zet geen vergif in. Dank u wel. Wat is er? Rustig u geen koffie? Het is te warm. Kan ik zo niet drinken. Te warm? Dat is nauwelijks lauw. Straks misschien, als hij een beetje is afgekoeld. Een rare snijboon. Eerst gaat u bij het open zitten en u in uw kletsnatte kleren, en vertelt me dat u die tocht heerlijk vindt. Dan kunt u geen lauwe koffie drinken, omdat die te warm is. Rijd u maar weer door, we verliezen te veel tijd. Ja, ik kan u toch niet veel verder meenemen? We gaan naar Londen. Ja, u misschien, maar ik niet. Ik ga niet verder dan tot de eerstvolgende stad. Daar heb ik Loegis besproken. We gaan naar Londen. Dan moet u toch iemand anders zien te vinden die u erheen rijdt, ik. Waarom, kijk je me zo aan? We gaan naar Londen. Z zeg eens, wat doet u? Hand het huis, alstublieft. Wat zijn al te koud? Help! Oh! Oh! Ziezo, heren. Komt u maar weer binnen. Hij is weg. Zo, en dan, dokter. er is zachter gekomen. ja. Hij is de man die ze in zijn auto heeft meegenomen. Huh? Ja, zeg, en, uh, en wat zijn het nou? Martianen of mensen? Aangepaste mensen die van Mars komen. Kon hij er een behoorlijk signalement van geven? Van een van hen wel. De andere heeft hij nauwelijks te zien. Het uh, slaat dat signalement dat hij gaf op iemand die wij kennen. Op uh, McLean bijvoorbeeld. Want het was zijn stem die ik gehoord heb toen we daarboven in de buurt van de asteroïden waren. Daar kan ik op smeren. Ja, het zou McLean kunnen zijn. Maar even goed anders. Ja, wie het ook is, het lijkt me niet moeilijk om op het spoor te komen. Iemand met ijskoude handen die geen warme dranken kan drinken. En die bestand is tegen hoge temperaturen. Ja, dat klinkt in alle gevallen of de man aangepast is. Ja, en hij gedroeg zich ook daarna, Jeff. Hij beval Moore naar Londen te rijden. Hm? En toen Moore weigerde, werd hij door McLean, aangenomen dat het McLean was, gehypnotiseerd. Hm. Daarop is die met de auto naar Londen gereden, of heeft Moore, die toen onder zijn invloed stond, naar Londen laten rijden. Eenmaal aangekomen zijn McLean en zijn metgezel uitgestapt. Ja. Ze hebben Moore toen aan zijn lot overgelaten. Die zouden te zijn dat hij wel weer tot bewustzijn ja, ja, ja. En dat is gebeurd. Nadat de politie hem had gevonden. En, en, en van die rit herinnert maar zich niets. Zeker? Absoluut niets. Hij zei dat het was alsof we voor twintig uur van zijn leven afhandig waren gemaakt. Nee, ja, ja. ja. hey, dus precies zoals het geval was met Jeff en mij. Toen wij die asteroïden hadden ingehaald. Ja. Maar ik begrijp nog altijd niet waarom ze hier geland zijn. Wat zouden ze eigenlijk in hun schild voeren? Ja, daarover kan geen twijfel bestaan, Lijpen. Zij vormen beslist de vijfde kolonne van Mars, die hierin gezonden is, om het pad te effenen voor de eigenlijke invasie. Maar wat kunnen zij nou doen? Van alles. Ze zien er precies zo uit als wij. Het is kunnen gemakkelijk allerlei baantjes vinden, tot in de hoogste kringen, in, in, in fabrieken of in rijksdiensten. De macht waarover ze beschikken om anderen te hypnotiseren, stelt hen in staat geheim te ontvoetsen op het gebied van onze verdediging of op, op, op andere terreinen van lieden die er zich niet eens bewust zijn. Dat ze de geheimen verraden, ja, natuurlijk. Ze zouden ongestraft onze hele verdediging in kunnen maken. Watervoorraden vergiftigen. Ja. Verbindingen verbreken. En dat zonder dat iemand weet hoe of waarom. Natuurlijk, Ja. Als er maar genoeg in staat zijn te landen, zou het hele land in een minimum van tijd op genade of ongemaarde hand zijn overgeleverd. Ja, en niet alleen in Engeland. Bedenk dat wel. Nee, dat zou overal kunnen gebeuren. Als ze dat willen bereiken hoeven de Martianen alleen maar te verschijnen... om zich op hun dooie gemak van de wereldheerschappij mee te ja, ja, ja, Als de Martianen in staat zijn massahypnose toe te passen... waartoe ze op hun eigen planeet in elk geval in staat schijnen te zijn... dan zou het kunnen gebeuren dat de wereld op zekere dag wakker wordt... veroverd en wel, zonder zich bewust te oh, zijn. Oh Jeff! Het duidelijk is nou, als ik daarom denk. Toch zit er heel wat in die redenering van Captain Morgan, meneer Barnett. Als u niet van Mars had kunnen wegkomen... zouden wij hier van het alles geen flauw idee hebben gehad. McLean en duizenden van zijn soortgenoten zouden overal hebben kunnen landen. Ze zouden zich in tientallen landen onder de bevolking hebben gemengd... ...en niemand zou ook maar iets vermoed hebben. Nee, wie weet, misschien is dat al gebeurd. Wat? Huh? Huh? Meneer, ik ga je onmiddellijk op het hoofdkwartier van de Ruimtevaart over uitbrengen. Huh? Ja, natuurlijk. Zodra ik je iets meer weet, stel ik me met u in verbinding. Ja. Ja, Denkt u erom? Als iemand u een hand geeft, die eerst koud is, vasthouden. Niet nog later. Hm. Ik zal er denken, meneer Banert. De heren, tot ziens. Tot ziens, schoonheer. Ja. Als gewoon door het hele land een nauwgezet onderzoek werd ingesteld, bleven de beide mannen spoorloos. Als zij zich te Londen bevonden, hetgeen algemeen werd aangenomen, waren zij in het gevoel van die grote stad ondergedoken. Twee weken later werden wij vieren op het hoofdkwartier ruimtevaart ontboden... Waar ons werd meegedeeld dat wij ons gereed moesten houden om ieder ogenblik naar de basis op de maan te kunnen vertrekken. Men hield nog steeds vast aan het plan dat wij weer naar Mars zouden gaan om te trachten daar zoveel mogelijk te weten te komen over de invasie. Ondanks de komst van de vliegende ballen op aarde was men op het hoofdkwartier ruimtevaart nog steeds de mening toegedaan dat de eigenlijke aanval pas over 14 jaar in 1986 zou plaats hebben. Men bleef erbij dat de mannen die onlangs naar de aarde waren gestuurd, niet meer waren dan een groep verkenners, waarvoor men voorlopig althans niet al te zeer behoefde te vrezen. We gingen naar ons hotel terug en wachten het ogenblik af, waarop men ons naar de luchthaven buiten Londen zou brengen, van waarbij wij per vliegtuig naar Australië zouden vertrekken. De eerste etappe... Gepakt en gezakt. Dag Londen, dag meid, dag Vicky. Zeg, ik ben nog nooit zo so lang mijn eerst stad geweest. want er zijn weinig dus van te zien. En toch kun jij nog voor geluk spreken, Jimmy. Hoezo? Nou, jij hebt je geboorteplaats tenminste gezien. Want dan kunnen Jeff, de dokter of ik niet zeggen. Nou, dan moet jij ook niet klagen, Mitch. Morgen gaan we naar Australië. Ja, ja. Dat is het startterrein, ergens midden in de Wimboe. Maar daar ben ik toevallig nog niet geboren. Kom, wat het even een eitje. Mag jij op de valies zitten en kijk er met de dicht? Verwoest dat hij erin zitten? Dacht ik geen Pellet of zoiets? Ja. Uh, hoe laat heb jij het, ja? Bijna middernacht. Moet ja. het al wel zo komen. Ja, nou, we spreken het morgen wel. Oh, ja, dat is goed meneer. Ja. Ah, ja, ja. ja, juist goed. Ja, dan treffen we u op de luchthaven. Jazeker, ja, ja, ja, ja, dat begrijpen we natuurlijk. natuurlijk. Ja, dat is goed hij gaat niet met ons mee. Nee? Ja. Hij moet nog even blijven. Hij zei dat hij ons luchthaven zal treffen en dat de auto al onderweg is die ons erheen zal brengen. Zeg je ook welke luchthaven? Nou? Nee, ik begrijp toch wel dat hij dat niet op de telefoon kan zeggen. Ja, dat is waar ook. Ja. Nou, hè, we zullen moeten maken, mannen. Ik ben nog niet klaar met pakken. Ja, ik ook niet. Maar ja. Dat is wel gewoon gebeurd, zijn. Ja. Een van de bewakers, die sinds onze aankomst in Londen dag en nacht de wacht voor onze kamers had gehouden, was ons komen waarschuwen. Weer was de gang waarlangs de bewaker ons naar de lift bracht volkomen verlaten. Bij de achterdeur van het hotel stond een auto op ons te wachten. Behalve de chauffeur was er geen mens te zien. Snel werd onze bagage in het ruim geborgen en we stapten in. Het was een ruime auto met plaats genoeg voor ons vieren achterin. Voor de ramen, het glazen tussenschot... Dat scheiden van de chauffeur, waren de gordijntjes neergelaten. De motor sloeg en enkele seconden later waren wij op weg naar de voor ons nog steeds onbekende luchthaven. Wanneer zouden we die gordijnen weer open mogen maken, Jeff? Pas wanneer we buiten de stad zijn, heeft de voer van gezegd. Oh. <lacht> zeg, ik vraag me af. Hoeveel net groet als we ons afnemen als we er voorbij rijden. Waarom, Jim? Waarom? Nou, met die gordijnen voor de ramen moeten ze beslissen denken dat er naar een begrafenis gaan. Okay. Jim? Kijk eens door een keertje waar we ergens zijn. Ja. Nou is niks te zien. Alleen bomen en land rijden. We zijn wel buiten de stad. Ruts, maken we de gordijn maar open en zet een raam open. Dan ja, krijgen we hebben tenminste een beetje frisse lucht. Dat is een goed idee hoor. Ja. Ah, dat is beter. Hè. Zeg, weet je. Ja. Zal ik dat gordijn tussen ons en de chauffeur ook maar niet opzij schuiven? Ah, ja, doe dat Jim. Maar wacht even, dan doe ik eerst het licht eruit. Zo. Ja, ga je gang. En schuiven we dat paneel meteen open en vragen we de chauffeur naar welke luchthaven hij ons eigenlijk brengt. Welke lucht? Zeg, chauffeur. Je ja, had hè? Nou, dat was niet de bedoeling. Maar neem maar niet kwalijk. Zeg, hoe is het daarvoor? Best. Dank u. Nou, dat is toch meer dan wij hier kunnen zeggen, hè? Weet je, ik zie altijd graag waar ik rijd, hè? Hoe ver zijn we nou? Vijftig kilometer. Vijftig kilometer? Nou, nou, de hele ravaatje hier is uit, broer. Zijn we zijn nog een half uur onderweg. Je opdracht luidt zo hard mogelijk te rijden. Nou ja, zeg. We uh, hoeven hier zo letterlijk op te vatten. Zouden we zouden namelijk graag um, heel huidsgepotten bestemming aankomen, snap je? Zeg, chef. <laughs> Zeg maar, naar, naar welke luchthaven breng je ons eigenlijk? Zeg die stem. Is me ook opgevallen. Zeg, dat moet er geheim blijven. Ja, natuurlijk, maar je kunt het ons toch wel zeggen. We gaan er zelf naartoe. Dezelfde vlakke, toonloze stem als die van Witteker. Ja, zeg, En van Mettie. Ja, ik ga ja, je niks te merken. Maar wat een nou, praatje. je Ja, U zult wel zien wat onze bestemming is, als we er eenmaal zijn. Meer kan ik u niet zeggen. Ah, kom nou. Dus de geheimzinnigheid is er werkelijk nergens voor nodig. Als de gouverneur was meegegaan, had hij het ons al lang gezegd. Ik ben de gouverneur niet. Nou, maar goed, we anders hoor. Ja. Nou zeg, gij nou een beetje. Ik kan hem al een beetje. Wat moet het nou? Hé, hey, joh, hoe hoef je wat vertoon te maken? Want hij gaat uit de aan. We zitten namelijk in dezelfde wagen. En helemaal wat bezint die van. Die ons omgeven. Ja, op, zeg het zo. vroeg een beetje kalmer, zeg je. Lut ja. Ben je doof? Langzamer, zeg ik. Hé, er zich niks van aan, Jeff. Hé, hey, kijk uit. Wil je wel wat langzamer rijden? Blijf zitten, bitch. Jimmy, wat ga je doen? Wat ik ga doen, ik ga naar voren klimmen. Voorzichtig, Jimmy. Laten we erdoor, geen zorgen of niet. Geen ja. zorgen, ik zal dat vragen. Je wilt het even wassen. Da. En dan ga je langzamer, begint he. U hebt geluisterd naar het derde deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het Heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Paul Peller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jamie Barnett, Jan Burkus, McLean, Paul Deen, Moore, Bert Dextra, een chauffeur, Joe Fischer. ...en de gouverneur van Maanstad, Robert Sobos. Geluid André Dubois, techniek Ad van de Ven, regie Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. ...van Charles Chilton... ...vertaald door propeller... ...en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Het vierde deel... ...start naar Mars. Nadat wij in Engeland onze medewerking hadden verleend... ...aan de opheldering van het geheim van de landing... der vliegende Marsballen... ...kregen wij opdracht terug te keren naar de maan. Vandaar zouden wij aan boord van de pionier... ...weer naar Mars gaan ten einde te trachten daar meerdere gegevens te verkrijgen... over de voorgenomen invasie van de aarde door de Martiaan. In de vroege ochtend werden wij van ons hotel in Londen afgehaald... door een auto die ons met dichte gordijnen... snel naar een luchthaven in de omgeving van de stad zou brengen. Jim, kijk eens, door een kiertje waar wij ergens zijn. Er ja. nou is niks te zien, alleen bomen en landerijen. We zijn nog buiten de stad. Rutzo maakt dan de gordijn maar op en zet de ramen open. Ja. Dan krijgen we tenminste een beetje frisse lucht. Dat is een goed idee, hoor. huh? Eh? Eh, eh. Ah, dat is beter, hè? Zeg jij, Jeff? Ja. Zal ik dat gordijn tussen ons en de chauffeur ook maar niet opzij schuiven? Ah, doe dat, Jim. Oh, wacht even, dan doe ik eerst het licht ja, eruit. uit. Goed, goed. Zo. Ja, ga je gang. En schuif dan dat paneel meteen open en vraag aan de chauffeur naar welke luchthaven hij ons eigenlijk brengt. Welke lucht? Goed. Okay. Zeg, chauffeur. <laughs> Mag je dat schrikken hè? Nou, dat was niet de bedoeling, gewoon helemaal niet kwalijk. Zeg hoe is het daarvoor? Best, dank u. Nou, dat is toch meer dan wij hier kunnen zeggen, hè? Weet je, Ik zie altijd graag waar ik rijd, hè. Hoe ver zijn we nou? 50 kilometer. 50 kilometer? Nou nou, de hele vaak hier gezet broer. We zijn nog een half uur onderweg. De opdracht luidt zo hard mogelijk te rijden. Nou ja, zeg. We euh, hoeven je zo letterlijk op te vatten. We zouden namelijk graag euh, heel huid op onze bestemming aankomen, snap je? Zeg chef. Ja, nou <laughs> toch? Zeg, naar, naar, naar welke luchthaven breng je ons eigenlijk? Zeg, die stem. Is me ook opgevangen. Zeg, dat moet een geheim blijven. Ja, natuurlijk, maar je kunt het ons toch wel zeggen. We gaan er zelf naartoe. Dezelfde vlakke, toonloze stem als die van Whittaker. Ja. zeg, En van mij dan ik een het Ik ja, te merken. Maar wat een praatje, ja, nee. houd je snel ja. en luister. Ja, juf, ja, U zult wel zien wat onze bestemming is, of we er, er eenmaal zijn. Meer kan ik u niet zeggen. Ah, ja, kom nou. Die geheimzinnigheid is er werkelijk nergens voor nodig. Als de gouverneur was meegegaan, had hij het ons al lang gezegd. Ik ben de gouverneur niet. Nou, wel goed bandje, anders, hoor. Heh. Nou, zeg jij mij een beetje, kalm een beetje. Wat moet het nou? Hé, hoef je niet wat koum te maken. Want dan gaat hij ook aan. We zitten namelijk in dezelfde wagen. Nee, maar we bezien het event. We om ons omgeving. Ja, ja, zeg eens zo, een beetje kalm, zeg je? Ben je doof? Langzamer, zeg ik. Dat ja, telt er zegt niks van aan, Jeff. Hé, hey, dik hard! Wil je wel wat langzamer rijden? We zitten, bitch. Jimmy, wat ga je doen? Wat ik ga doen, ik ga naar boer wegklimmen. Voorzichtig, Jimmy. Laat me door, laat me door. Geen zorg, Mitch. Geen ja, zorg, ik zal dat je wel eens even wassen. Ja. Zo, en dan rij je langzamer, begreep, hè? Doe, doe jij het of moet ik het doen? Nou, kom er nou Zijn handen zijn ijs koud. Ja, wat was? Je, je hoeft me niet zo aan, aan te kijken, hoor. Ik weet niks. Een spelletje kennen, we. Onder de hand. Langs. Langs zelfs. Langs Wat uit! Zeg, Zij. Zijn jullie. Zijn jullie Nee, ik niet. Ik. Ik heb iets. En arm. Jimmy! Jimmy en jij! Jimmy! Uh, uh, Hij is zeker bewust van Jimmy! Uh, als dat maar niks ergens is. En uh, de, de chauffeur, ik zal proberen. Als oh. dat portier nog open gaat, uh. dan kunnen we eruit klimmen, al staat de boer op zijn kant. Oh, Zo. Neem me niet kwalijk, Mitch. Ja, ik, kan, ik kan niet opzij, ik, ik zit een Zo. beetje klem. Uh. Kun je over, bijkomendje? Ja, ik geloof hem wel. Zo! Zo! Ja! Ja! Zo, dat is gelukt. Duur maar eens op, Doc. Dan kan ik er wel uit. Ah, ja. Ja. Eén, twee, hup. Ja, ja zo. Prachtig, zo. Ja, prachtig, in. prachtig. Zo, zo. Hey, kun jij nou bij de voerbank komen, dokter? Eh? Ja, ik denk het wel. Ja, probeer dan eens of je de sluiting van het dak los krijgt. Ja. Om het naar achteren te schuiven. Ja. Dan komen jullie er gemakkelijk uit en kunnen we Jimmy en de chauffeur eruit trekken. Ja, juist. Zo. Dan loop ik even om naar de andere kant. Goed. Zo. Zo, ja. Oké, ja, krijg de sluiting los. Ja, nou, ik, ik denk het. Ja, ja zo so. ja, hij is los. Mooi, mooi. Maar ik krijg het dak niet naar achteren. Het zit klem. Oh, ik, ik, ik kan Mitchie je niet helpen. Nee, er is geen plaats genoeg. oh Ah, nou beweegt het niet. Goed zo, Doc. Ja, dan kan ik mijn vingers ertussen -tussen krijgen. Ja. Zo, ja. So, zo. So, ja, en nou samen trekken. Ben je klaar? Ja. Ja, trekken dan maar. Ja, zo. So, trekken, trekken, ja. trekken. Zo, so, ja. Ja, dat is gelukt. Zo, so, goed zo. En hoe is het nou met jou, Mitch? Dat dat gaat wel, Jeff. Mooi, mooi. Zeg, dokter. Ja. Nou, even die twee anderen eruit halen. Eerst de chauffeur, maar die ligt bovenop Jimmy. Ja. Kun jij erbij? Ja, ja, ik heb hem hier. Zo. Til jij even mee? Ja. til maar op. Ja, ik til hem. Zo, zo. Ja. Waar leggen we hem neer? Hier, hier in de in de Ja, is goed. Zo, zo. En nou, Jimmy. Ja, nog een beetje. Zijn benen liggen dubbel. Oh. Niet optillen voordat ik gekeken heb of er niks gebroken is. Nee, kijk maar even. Ja. Nou, man. Is het goed? Match, hoe is het? Oh, mijn, mijn arm doet erge pijn. Oh. Ja, voor de rest is alles wel al in orde. Ik geloof oh. niet dat Jimmy iets gebroken heeft, Jeff. Oh. Nee. We kunnen hem voorzichtig uithalen. Hou je is een hoofd vast. Ja, wacht even. Ja. Zo. Ja, zo. Ja, ja mooi. Maar langzaamaan nou, langzaam aan. Hebben we hebben de tijd. Ja. Hé, hey, Jeff. Ja, de chauffeur. Hij is opgestaan. Ja. Die gaat er vandoor. Ja, voorzichtig, je langzaam, nou. Zo. Wacht hem even. Laat me eruit. Wat ga je doen, Mitch? Die vent achterna natuurlijk. Ja. Wat anders? Ja, zo, gaat het, dokter. Ja, eerst moeten we het je midden uitkrijgen. Ja, zo, toe maar, toe zo. Maar, toe maar, toe maar. Zo, doe maar. Zo, doe maar. Ja, zo. Mooi. Ben hier maar neerleggen. Ja, is goed. Op het glas, ja, zo. Ja, blijf zo. jij nou bij hem, dok. We ja. ben zo terug. Ja, Mitch! Okay, ja. Mitch! Waar ben je, Mitch? Mitch! Hier beneden, Jan! Oh. voorzichtig. Het is een hele steile helling hier Heb je hem al gevonden? Nee, nog niet. Maar hij moet hier beneden zijn. Waar, waar zit je ergens, bitch? Hier, Jeff. Oh ja. Ah, het is zo verdraaid donker dat je als geen klap kunt zien. Ja. Toevallig om ah. vinden, hè? Weet jij waar we hier ergens zijn? Geen flauw idee. In alle geval in een erg heuvelachtige streek, hey. hè? We zijn al een heel eindje de helling af. Ach, nou, toch maar verder zoeken. Erg ver kunnen we niet gekomen zijn. Ja. Ach, het geeft niks, Jeff. Als het nou licht was, dan zouden we misschien kans hebben, maar... Uh, ...nu kunnen we op een paar meters afstand langs hem lopen, zonder dat we hem zien. Uh. Hoor, hoor eens. Hé, hey. bekend geluid. Uit welke richting komt het. Hier, hier, verrechts. Kom mee, met kom mee. Bericht, voor Jeff, Voorzichtig, je kijk goed uit. Waar ben je, Jeff? Heer, Mitch. Heer. Dat is afgelopen. Die vent krijgen we niet meer. Blijkbaar hebben ze hier met die vliegende bol op hem gewacht. Ja, en op ons ook, denk ik. Hoe bedoel je? Nou, dat is nogal duidelijk, zou ik zeggen. Die vent moest ons natuurlijk ontvoeren en naar die bol brengen. Ja, maar hoe had hij dan gedacht ons alle vier erin te krijgen? De gebruikelijke manier. Wat? Hij of een ander zal ons natuurlijk eerst onder hypnose hebben gebracht. hè? Huh? Precies zoals ze met Moor hebben gedaan. Als je het mij vraagt... Was er juist voordat de auto omsloeg met hypnotiseren begonnen? Daarvan dan het geluid het woord. Wat zeg je? Zou ze van hem verwacht hebben dat hij in staat was ons alle vier te hypnotiseren? Nou oh ja, dat, is dat misschien niet. Maar, maar misschien wel iemand die zich in die bol bevond. Die, die kan onze auto toch gevolgd hebben. Als hij vlak boven ons bleef, konden we hem onmogelijk zien. Vertraaid, ja, dat kan. En toen die chauffeur er van ging, zijn ze natuurlijk geland om hem op te pikken. Juist, Max. Ja. Waarschijnlijk was hij niet eens bewusteloos, maar deed maar alsof. Totdat hij de kans kreeg van deur te gaan. Ja, ja, maar. Maar hoe kon hij weten dat wij met een auto aan het hotel zouden worden afgehaald? Ja. En hoe, hoe, hoe kwam hij aan die auto? Het is er toch maar één uit het wagenpark van het hoofdkwartier Oh nou Ja, het zal wel niet veel moeite gekost hebben zich van die auto meester te maken. Maar. Hoe kon hij weten dat de gouverneur niet met ons meeging? Die beslissing is immers pas op het allerlaatste moment genomen. Ja, ja. En, en wat wist hij nog meer? Zou hij geweten hebben dat wij naar Australië wilden gaan... om naar de maan terug te keren en vandaar naar Mars? Ja, als hij dat geweten heeft, kon ons tweede uitstapje naar Mars... wel eens heel wat gevaarlijker worden dan de vorige. Ja, ja, ja, ja, nou. Nou, kom Mitch, we gaan terug naar de dokter en Jimmy. Helemaal op de straat kunnen we misschien ontdekken waar we zijn. En een telefooncel misschien. Ja. Waar we ook zijn, ik ben er zeker van... dat het helemaal niet in de buurt van de luchthaven is... waar de gouverneur op ons zit te wachten... Met de gouverneur van Manstad. Wie? Ja, verbind onmiddellijk door. Hallo? Hallo, kapitein Morgan. Wat heb ik me ongerust gemaakt over u? Waar bent u nu? In de buurt van Hintheid? Wat doet u daar in hemelsnaam? Wat zegt u? Nee, nee, nee, laat mij dat, hoor ik later wel. Ik kom onmiddellijk naar u toe om u op te halen. Oh ja, dat is ook zo. Luister, vertoon u zo weinig mogelijk... en loop me naast de weg tegemoet in de richting van Londen. Een kilometer of wat. U kunt mijn auto makkelijk herkennen. Ik rijd met drie flinke koplichten... waarvan er één regelmatig knippert. Begrepen? Goed zo. Als u mijn auto herkent, kom dan op de weg dat ik u niet voorbij rijd. Juist. Tot straks dan. Ja, gouverneur. Ik moet onmiddellijk een wagen hebben. Over vijf minuten vertrek ik. Zeker, gouverneur. Met de chauffeur? Nee, ik krijg het zelf. Goed, gouverneur. Onmiddellijk. Verder niets. Juist, gouverneur. havenmeester, alstublieft. Hallo, jij daar, Jenkins? Ik heb ze ontdekt. Nee, ik ga ze zelf halen. Luister. Stuur onmiddellijk een takelwagen. Naar Devil Punch Bowl aan de weg naar Hindheat. om een verongelukte auto op te halen. Hij ligt op zijn kant in de grappen langs de weg. Bel de politie op en zegt dat ze er een mannetje bij moeten zetten. Niemand mag erbij komen voordat de takelwagen er is. Begrepen? Nou. Gelukkig mij dat u er allemaal heel hard vanaf bent gekomen. Ja, de auto had al heel wat vaart geminderd voordat die omsloeg. Anders waren we vast niet zo best aan toe geweest. Bent u nu weer wat opgeknapt, meneer Barnet? Oh ja, dank u, gouverneur. Ik eh, moet met mijn hoofd tegen het dashboard verslagen zijn. Vijf minuten bewusteloos geweest, volgens de toch. En uw arm, hoe is het daarmee, meneer Mitchell? Oh, alleen maar gekneusd, gelukkig. Heeft niet veel te betekenen. Ah, dat is in alle vallen geruststellend. Er zijn anders heel wat dingen waar we niet zo gerust over kunnen zijn. Welke? Waarom bent u uit het hotel weggegaan zonder dat ik erbij was? Nou, maar u, u hebt ons toch opgebeld om te zeggen dat u ons wat treft op de luchthaven? Huh? En dat er al een wagen naar het hotel onderweg was. Ja, en die wagen was er nog geen vijf minuten later. Huh? Ik heb u helemaal niet opgebeld. Wat zegt u? Toen ik belde, was u al een half uur geleden vertrokken. Wat? Maar wie heeft ons dan gebeld? Dan? Dat zou ik nou ook graag willen weten. En ik dacht dat ze ons niet konden opbellen, behalve via het hoofdkwart ruimtevaart. En dan moesten ze nog het geheime codenummer van de lijn kennen. Dat is het nou juist. Er moeten ze dus een onbevoegde geweest zijn die het kende. Ja, maar dan moeten ze geweten hebben dat u van plan was ons af te halen. En ook om hoe laat. Hoe kon die aangepaste chauffeur anders zo precies op tijd zijn? Goed van u. Denkt u dat ze ook weten dat wij van plan zijn weer naar Mars te gaan? Waarschijnlijk wel. Maar het kan ook zijn dat ze u alleen uit de weg hebben willen raken. U bent met z'n vieren de enige hier op aarde... die bij ondervinding weten hoe de Martianen te werk gaan. ...de enige die praktisch op het eerste gezicht iemand kunnen herkennen als aangepast. U bent het enige struikelblok dat hun infiltratieplannen in de weg staat. Ja, ik... Als die landingen tenminste als infiltratie bedoeld zijn. Ik vraag me af waar ze ons heen gebracht zouden hebben. Als ze er in geslacht waren, ons te bekuseren. Daar denk ik liever niet aan, Jimmy. In alle geval zijn we iets te weten gekomen... ...waar we niet te licht over moeten denken. Wat dan, Captain? Wel... Dat iemand die op de hand van de Martianen is. misschien wel iemand die aangepast is en enige tijd geleden hier is geland. zich heeft weten te nestelen in het hoofdkwartier ruimtevaart. Ja, ja, hoe konden ze anders op de hoogte zijn van ons voornemen van uit Londen te vertrekken? Tja, dat lijkt mij ook de enige mogelijkheid. Maar als daar zo iemand zit. moet hij al een hele tijd zijn. Al jaren. Jaren? Ja. ja, anders had hij toch nooit achter die geheime instructies kunnen komen? Ja, hij kan wel naar de aarde zijn gekomen tijdens het laatste perigeum van Mars. Misschien al tijdens dat van 1956. 19, ja, als dat het geval is, moeten de Martianen al onze geheimen kennen. Dan moeten ze alles hebben afgeweten van onze eerste reis naar de maan. En van onze expeditie naar Mars lang voordat iemand op aarde er enig idee van had. Ja, ja natuurlijk, Mitch. Daarom werd Whittaker bij de expeditievloot binnengesmokkeld. Ja. Waarschijnlijk had hij opdracht de hele expeditie te doen mislukken. En nou gaan we weer hetzelfde beleven. Wilt u toch nog gaan, captain? Ja, natuurlijk, gouverneur. Het lot van de hele wereld hangt er misschien vanaf. In alle geval gaat er nu geen witte mee. Ja, of uh, het moest zijn dat een van ons vier een Whittaker is. Huh? Wat denk jij daarvan, Jimmy? Dat doen we dan Ik heb er oude rillingen van. Voorlopig gebeurde er niets meer waar we ons ongerust over hoefden te maken. De gouverneur bracht ons naar de luchthaven... die aan de andere kant van Londen lag. Daar wachtte een superstrato-cruiser op ons... die ons naar Australië overvloog. Daar kwamen we de volgende dag aan... en werden onmiddellijk naar het startterrein gebracht, waar een raket klaar stond om ons naar de maan te brengen. Het spreekt vanzelf dat alleen wij vieren de bemanning van die raket vormden... terwijl de gouverneur van Maanstad onze enige passagier was. Omtrent de taak die ons op Mars wachtte... zouden wij pas volledig worden ingelicht... op het laatste moment voor de start van de maan. De orders zouden ons via de radio worden gegeven en zelfs de gouverneur wist niet eens hoe ze zouden luiden. We stapten in de raket naar de maan en snoerden ons vast in de startkooien. Let op over één minuut. Ja, alles in orde dok? Ja Jeff. Ja Mitch. Oké Jeff. Jimmy? Prima. Ligt u gemakkelijk gouverneur? Ja dank u kapitein. Ja vooruit maar controle we zijn klaar voor de start. Start over tien seconden. Vijf. 4, 3, 2, 1, contact. Vijf seconden na start. Tien seconden. Hoogte 1650 meter. Twintig seconden. Hoogte 10 kilometer. Snelheid 6500 kilometer. Dertig seconden. Hoogte 43 kilometer. Snelheid 10.500 kilometer. Vijf minuten. Hoogte 1200 kilometer. Snelheid 40.000 kilometer. Let op. Set. Alles oké? Okay. Mitch? Ja, Jeff. Motor af. Uh. Uh, hey, dat lukt op. Het is een prima start. Iedereen in orde? Ja. ja goed? Ja, okay. Goed, dan kunnen we opstaan. En nu controle van de meterstanden en opmaken van de rapporten. Zodra ze klaar zijn, kun je ze open zijn. dan nou controle, Jim. Oké, okay, Jeff. Ja, dat dit ver gaat alles goed. Maar zeg eens, Jimmy, waarom had jij het zo nodig... iedereen een handje te geven voor de start? <laughs> Ik wilde namelijk weten of er zo iemand bij was met koude handen. Oh. <laughs> nee hoor, geen hond, Mitch, niemand. Zulge van u. De reis is begonnen, het eerste traject tenminste. En wanneer vertrekken we van de maan naar mars? Over een week. Van vandaag afgerekend? Binnen vier dagen zijn we op de maan... Dan rest ons dus maar drie dagen om alles in orde te brengen. Er valt niets weer in orde te brengen, captain. De hele zak is al voorbereid terwijl u op was. Nou, nou, het hoofdrecht hier wilde blijkbaar geen zo over laten groeien, zou je zo zeggen. Inderdaad, meneer Barnett. Zo is het. Mm -hmm. Ja, Jimmy. De meterstanden. Dankjewel Mitch. En hier zijn de mijnen. Oh, Jimmy, dank ook. Zijn ze meteen over? De controle zal er wat op zitten te wachten, denk ik. Kijk, Doc. Hallo, controle, hallo, controle. Maandraket Luna 174 roept u. Hier volgen de rapporten. Bent u klaar om ze op te nemen? Hallo, Luna 174. Wij ontvangen u luid en duidelijk... Nee. Klaar om op te nemen. Ga uw gang. Goed, komen ze. Nummer 1. Brandstofverbruik. Tank 1. Vier dagen later waren wij op de maan. De reis was vlot verlopen... en na de landing werden wij naar onze kamers in Maanstad gebracht... waar wij zouden blijven tot ons vertrek naar Mars. Vanaf de observatietoren bovenop het steilhellende Jura-gebergte konden wij aan de overkant van de regenboogbaai het startplatform zien, liggen, waar de omgebouwde pionier stond, met de twee vrachtvaarders die hem naar Mars zouden begeleiden. De maannacht duurt veertien aardse dagen. Bij onze landing op de maan waren er reeds twaalf van om, zodat de lange, koude maannacht spoedig zou wijken voor de lange, warme en verblindende dag. De hemel was zwart, bezaaid met miljoenen schitterende sterren in allerlei kleuren. En boven de horizon stond de aarde bijna vol. Dankzij het licht dat ze gaf, veel helderder dan het maanlicht op aarde, konden wij het startterrein en de drie ruimtevaartuigen daar, hoog als wolkenkrabbers, vrij goed zien. Ze waren alle herbouwd... ...en konden heel wat meer brandstof en vracht meenemen... ...dan op de vorige expeditie. De beide vrachtvaarders zouden ditmaal niet omhand zijn. Tijdens de start zouden ze draadloos worden bestuurd... ...door het startpersoneel... ...en tijdens de lange reis naar Mars... ...door ons vanuit de pionier. De opkomst van de zon op de maan... ...is een van de indrukwekkendste natuurtafreelen die je kent. Het ene ogenblik is het maanlandschap nog grauw en somber, slechts verlicht het door de aarde weer kaatste zonlicht. Het volgende ogenblik, zodra de eerste zonnestralen over de horizon uitschieten, is het hele oppervlak van de maan een studie in zwart en wit. Vlak naast de verlichte stukken, die door de zon worden beschenen, liggen zonder enige overgang de diep zwarte schaduwen van de bergen, heuvels en kraterranden, hoe hoger de zon staat... hoe korter de schaduwen worden... en hoe intenser het licht. Wanneer men zich tegen de middag... op de maan buiten waagt... zelfs in een kunstmatig... gekoeld ruimtekostuum... lijkt het alsof men... een gloeiende oven binnenstapt. De hitte is schier... ondraaglijk. De bodemtemperatuur is hoger... dan die van kokend water. De opkomst van de zon... is iets dat geen van ons zou willen missen. Daarom bevonden wij ons, voordat ze boven de berg in het westen zou opduiken... in de observatietoren, ten einde te genieten van het adembenemende schouwspel. Hoe lang nog, Jeff? Een minuut of twee, Jim. Kijk, een van die toppen baart al in het licht. Ha, ah, altijd precies op tijd, hè? Daar, nog één. En nog één. Ja, wacht nou eens even, dokter. Daar liggen geen bergtoppen. Je wijst in de richting van de baai. Ja, maar toch is er iets dat het zonlicht weer kaatst. Ja, wat het dan wel is, dat weet ik niet. Maar het verplaatst zich. Ja, je hebt gelijk. Opzij, dokters. Laat maar eens even bij. Ja, doe maar. Hallo. Hallo. Hier, controlekamer. De heer Morgan, is de gouverneur aanwezig? Nee, Captain. Ik geloof dat hij op weg is naar de sterrenwacht. Oh, dan nou verbindt men dan onmiddellijk door. Zeker, Captain. U spreekt met de sterrenwacht. Met wie? Hey, Morgan, heer. Is de gouverneur bij jullie? Nee, hey, Captain. Hij is juist op weg naar uw kamers. Oh ja, dat is waar ook. Maar ik zit nu in de Af aan enfin, luister. Wilt u onmiddellijk een paar vliegende voorwerpen in het vizier nemen? Vlak boven de horizon, zuidwesten. Wat? Zeg, eens, captain. De zon komt op, maar u weet dat we dan een massa werk hebben. Belangrijk? Ja, dat weet ik, maar dit is minstens even belangrijk. Eén van jullie moet er maar eens even laten liggen wat hij doet. En doen wat ik zeg. Ach, oh, mij goed. Als u het op uw verantwoording neemt. Ja, dan maak je daar maar niet druk over. Goed, wat moet er dan gebeuren? Uh, vlak boven de horizon, zuidwesten, ongeveer in één lijn tussen ons hier en de helikopter. Ja? Er zijn een paar voorwerpen in de lucht, een stuk of vijf, zes, die zich in oostelijke richting verplaatsen. Laten er enkele telefoto's van maken, maar vlug. Anders zijn ze weer weg. Op welke hoogte ongeveer? Uh, een paar duizend meter, denk ik. Meer niet. Ze zijn zo pas in het zonlicht gekomen. Goed, kapitein, We zullen ons best doen. Goed, dank je. Nou, dok, waar zijn ze nou? Daar gaan ze. En daar heet de zon. Alsof er een schakelaar werd omgedraaid. Hé, hey, die dingen voeren hun snelheid op. Zij kunnen op ze huh? begrijpen dat de zon hen te pakken heeft. En dat ze bang zijn gezien te worden. Ja, daarom vliegen ze natuurlijk ook zo laag. Ja. Tot nog toe hebben ze het zonlicht kunnen vermijden. Ja, maar dat gaat nu niet meer. Het enige wat ze kunnen doen is zo vlug mogelijk naar de kamp vliegen waar het nog nacht is. Ja. Dat doen ze ook. Kijk maar, ja, maar tegelijkertijd klimmen ze. Ja. Ze maken het zoals ze weer licht hier vandaan komen. Kijk eens hoe klein ze worden. Weg zijn ze. Zouden ze nog terugkomen? Wie zal dat zeggen? Ja. Maar kom, mannen. We gaan onze kamers. Dit moet de Gouverneur weten. En even later, Gouverneur, toen de zon juist was opgegaan... ...nam hun snelheid toe en verdwenen ze achter de horizon. Ja. Eerst dachten we nog dat het bergtoppen waren waar de zon op scheen. Ja. Zo. En heeft u de sterrenwacht gewaarschuwd, Captain? Ja. Ja, maar of ze erin geslacht zijn ze van dichtbij te bekijken, weet ik niet. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe vlug ze hun kijker hebben kunnen richten. Ja, ze nu hun handen vol aan die zonsopgang. Nou, als ze iets gezien of gefotografeerd hebben, zullen we dat gauw genoeg horen. Ja. Maar ik heb ander nieuws voor u. Ja. Zo? Ja. Nog geen half uur geleden is het startbevel voor u gekomen. Oh. En wanneer starten we? Over zes uur. Oh, waarom niet over zes minuten? In deze verzegelde enveloppe heeft u de volledige instructies voor wat u op Mars te doen heeft. Oh, dank u. Ja. Laat die envelop voorlopig maar dicht, Captain. Huh? De orders zijn toch in code gesteld. Wat zegt u? Ja. Ieder bericht van de aarde dat wij sinds onze terugkeer hier hebben ontvangen staat in code. Maar we kunnen die code toch ontcijferen? Huh? Niet voordat u gestart en onderweg is. Zelfs ik weet niet welke opdracht zich in die envelop bevindt. Hey, het is geen een enkel risico mee te nemen. Vertrouwen u zelf niet meer? Sinds die poging om u alle vier te ontvoeren zijn de meest uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Het hoofdkwartier vertrouwt eigenlijk niemand meer. We oh. zullen ons toch wel moeten vertrouwen? En uh, hoe moeten we die code ontcijferen? Daarvoor krijgt u een of ander decodeermechanisme mee. Oh. U zult ook elke inlichting die u op uw tocht krijgt en naar ons overzendt, eerst in code moeten overbrengen. Ja. De dagelijkse routineberichten kunt u natuurlijk op de gewone wijze overzenden. Ja. Dat is zeker duidelijk. Jawel, gouverneur. Nou, ja. dat is dan afgesproken. En zorgt u ervoor dat u over vijf uur klaar bent om naar het startplatform te gaan. Ja. De start vindt plaats om 15 uur heel altijd. Ik ga met u mee tot aan de pionier om ervan te overtuigen dat u alle vier veilig aan boord komt. Nog iets te vragen? Nee, ik geloof het niet, govonneer. Nee, die sterrenwacht. Oh, ja, ja, ja, ja. Alleen willen we natuurlijk nog graag even weten wat de sterrenwacht van die dingen denkt. Ja, als die er tenminste iets van denkt. Ik ga er naartoe om te horen hoe of wat. Anders nog iets? Nee, nee, u. Dank u. Goed dan. Geef me maar een keer de deur even open. Ja, dokter. Dank u, meneer Barnett. Tot over vijf uur, heer. Dag, govonneer. Tot ziens. Nou, over zes uur vertrek naar Mars. Zonder afscheidsvraag. Eh. Ja, ik vraag me af wat er wel in die envelop zit. Wat zouden ze van ons verlangen? En waarom moeten we wachten tot we goed en wel onderweg zijn? Voordat we erachter komen. Nou, Dat lijkt me nogal logisch, hè? Als we het van tevoren wisten, dan uh, zouden we er misschien wel voor kunnen bedanken. Ja, is best mogelijk, Jimmy. Hallo, Captain Morgan. Huh? De sterrenwacht roept u. Hallo, oh, sterrenwacht. Hallo, sterrenwacht. Captain Morgan. Is de gouverneur bij u? Nee, hij is op weg naar jullie. Ook oh, goed. Ik geloof dat u ook maar mee moest komen, captain. We hebben een foto van die uh, vliegende schotels. Eh, vliegende schotels, zeg je? Ja, komt u zelf maar kijken. Ja, dat doen we zeker. We zijn zo bij u. Goed. Kom, hanna, we gaan eens kijken wat ze te vertonen hebben. De deur, Jimmy. Kijk. Ja. Dat alles? Ja. We hadden de kijker nauwelijks ingesteld. Of weg waren ze. Oh, wat mij betreft is het wel voldoende. Vind je niet, Jeff? Je kunt je niet vergissen. Zijn het van die asteroïden? Ja, gouverneur, van hetzelfde stuur dat Jimmy en ik in de kunstman achterna hebben gezeten. En het zijn van die, van die moederschepen waar die vliegende bollen uitkwamen. Ja, maar wat zouden ze hier bij de maan zoeken? Hier hoeven ze toch geen vliegende bollen te laten landen. De enige bewoonbare plek is Maanstad. En daar kent iedereen elkaar. Uh, maar... Misschien zijn ze helemaal niet van plan nog ergens bollen te laten landen, maar eh, zijn ze op terugweg naar huis. Dan hoeven ze niet zo dicht bij de maan te komen en zeker niet zo dicht bij maanstad. Ze konden er toch op rekenen dat men ze hier zou zien. Ja, misschien willen ze komen kijken wat er hier te doen is. Of we al gestart zijn voor de reis naar Mars. Ja, aangenomen dan dat ze weten dat we op land zijn er nog eens heen te gaan. Nou, ik werd duizend tegen een met je dat ze dat weten. Huh? En dat die parade bestemd was om ons dat te laten weten. Waarschijnlijk hebben ze hier een paar dagen op de loer gelegen. Misschien hebben ze ons wel gevolgd. Toen wij van de aarde hierin kwamen. Ja, als dat het geval was geweest, hadden ze het tot de eerder ontdekt. Ja, ja. Nee, ik denk dat ze juist voorbij kwamen net toen de zon opkwam. Waardoor wij ze te zien kregen. En waar zijn ze dan nu? Hm? Zouden ze ergens in de ruimte onze start afwachten om dan op ons neer te schieten zodra wij ze in de buurt komen? Dat weet ik niet, Jim. Dat weet je niet. Nou, als je mij vraagt, dan zouden we moeten proberen erachter te komen voordat we starten. Maak er zo maar geen zorgen, meneer Barnett. Ik zal opdracht geven de hemel boven het startplatform met radar af te zoeken. Als er daarboven iets is, zullen we het ontdekken. Ook al is het voor ons onzichtbaar. Nee. Ja, wat komt het er ook op aan, hè? Starten doen we in alle geval. Wat zeg je nou? Ja, natuurlijk. Het is nu het gunstigste moment voor de start. Oef. Nu zijn we in staat Mars in de kortst mogelijke tijd te bereiken... met het geringste brandstof. Ja, maar als die dingen ja. daar nou op ons liggen te wachten en ons aanvallen. Ja, maar dat is nou juist het vreemde van die lieden, Jimmy. Ze hebben nog nooit geweld gebruikt. Tenminste, geen fysiek geweld. Uh, uh, wat? Hm? Ja. Het schijnt wel dat dat vermogen om je in slaap te maken of te hypnotiseren... Het enige wapen is waarover ze beschikken. Oh! Nou, dat vind ik anders al gewelddadig genoeg. Ja. Daarbij zijn ja. wij er op mars achter gekomen dat je jezelf tegen die hypnose teweer kunt stellen. Ja, ja. Als je maar voldoende wilskracht hebt. Ja, ja. Ja, je hebt goed praten, dokter. Jij bent immuun voor hypnose. Maar oh, ja, ik. Ah, okay. ik hoef me maar alleen maar, maar te verbeelden dat ik dat geluid hoor. En de uh, huppeta, daar ga ik uit als een nachtkaarsje in de mum van tijd. Leuk. Gouverneur. Ik, ik geloof niet dat we nog langer naar die foto hoeven kijken. We hebben nog het een en ander te doen voordat we naar het startplatform gaan. We moesten maar eens opstappen. Best cutting. Ja, Dus we gaan toch, hoe dan ook. Natuurlijk, Jimmy. Wil jij liever hier blijven? Ja, wie spreekt er van hier blijven? Ik zeg alleen maar, dus we gaan toch, hoe dan ook. Ja, ik dacht. Ja, wat je... dacht jij nou? Heb je liever dat ik, dat ik niet mee ging? Denk je soms dat jullie de pioniers baas zullen zonder mij? Nee, maar. Maar nou, probeer dan jij... niet van me af te komen. Nou, dan, dan, dan zonder dan mij start de pionier niet, nee. En als niemand het wacht maar tegen te houden, dan kan hij erop rekenen dat het een lid ik zal tegenvallen. Wie die ook is. Goed, Jimmy, goed, Jimmy, goed, Jimmy. Maar nou gaan we naar onze kamer en geen geluteren in de ruimte. Ik ja. leut niet? Mits is er begonnen. Ja, toen nou Jimmy. Oh je wacht nou eens eindelijk even dicht. Oh, kijk dok. Toen wij in 1971 onze eerste reis naar Mars maakten, betekende dat voor ons een ongewoon avontuur. Wij gingen op weg naar een wereld die nog nooit door mensenvoet was betreden. Dat dachten wij tenminste. Maar toen we eindelijk op Mars landden, kwamen we tot de verrassende ontdekking dat er al heel wat van de aarde afkomstige mensen woonden. Al waren er slechts enkele, die wisten waar ze zich bevonden. Met deze tweede reis was er geen sprake van een avontuur, alleen maar van ernstige ongerustheid. Wat wachtte ons op die lange reis van meer dan 600 miljoen kilometer aan ons gezinde planeet en de Martianen, wezens die wij nog nooit hadden ontmoet, Zouden wij dit man van aangezicht tot aangezichtig tegenover hen komen te staan? En zo ja, hoe zouden zij uitzien? En dan die asteroïden die we enkele uren geleden nog hadden gezien. Lagen ze ons ergens in de ruimte op te wachten? Gereed voor de aanval? Of waren ze alleen maar op weg naar huis? Misschien met een aantal gevangenen die ze van de aarde hadden ontvoerd. Om ze aan te passen en te werk te stellen bij de bouw van hun invasievloot? In de werkplaats op Mars. En welke kansen hadden wij om de inlichtingen te verkrijgen die de kopstukken van het hoofdkwartier ruimtevaart verlangden? En gesteld dat wij ze kregen, zouden wij dan in staat zijn ze naar de aarde over te brengen? En als de invasie nou eens plaatsvond terwijl wij nog op Mars waren, die landingen op aarde met aangepaste mensen waren niet voor niets geschied. Wat was de bedoeling daarvan? En waarom had men na de landing niets meer van ze gezien of gehoord? Al die gedachten moeten even goed hebben gespookt door de hoofden van de andere leden van de bemanning als door het mijne. Maar zoveel is zeker dat gedurende die lange spannende ogenblikken voor de start niemand van ons er zelfs maar op zinspeelde. En zo lagen we daar dan in de kleine cabine. Bijna 300 meter boven het oppervlak van de maan... ...vastgesnoerd in onze startkooien. Jeff waarschuwde de controle dat we klaar waren. Alles klaar, controle. U kunt de buiten de sluiten. Vijf minuten voor de start. Voor een laatste controle. Televisie, achteruitzicht. En hier ook. alles in orde pionier op controle klaar voor de automatische start oké okay. nog vier minuten telkens vergeleek ik de tijd van de tijdklok met die van onze boordklok nog drie minuten denk er aan, mannen bij het afwerpen van de eerste trap bereikte de versnelling een maximum. Ja, maar als ik door die lichtkooi heen ga, dan zal het hoofdkant die ruimtevaart ervoor moeten draaien. Dat verzeker ik je. We zullen het een hele poos erg onprettig hebben, maar doe je best bij je positieve te blijven. Oh, wou je lollig zijn. Nog twee minuten. Ik moet bekennen dat ik me niet erg op mijn gemak voelde. Er was nog nooit iemand met zo'n grote raket gestart. En nog nooit met de snelheid die we zouden halen. Nog één minuut. Huh? Nog maar één minuut? Plat liggen en stilte. Niemand mag weer een woord zeggen, begrepen? Nog één minuut. Hé, hey, wat nou? Nog één minuut, zegt ze. Dat, dat zijn nog maar veertig seconden. Weet je dat zeker, dokter? Ik ja, dacht ik ook dat ze zei één minuut. Ja, ik heb het gehoord. Nog vijftig seconden. Ach, maar die klok is helemaal van de wijs. Dat zijn er maar vijfendertig. Daar beginnen de pompen aan. Tien seconden te vroeg, dus er is helemaal snel aan de hand. Breng de controlepanelen op ooghoogte. Hou jullie klaar om de start zelf uit te voeren wanneer ik opdracht geef. Hallo, pionier. Controle roept u. Ja, hallo, controle. Wat is er aan de hand? Alles loopt hier aan het honderd. De pompen die werken al. Ja, dat weten we. We horen het. Nog twintig seconden. Hier klopt er ook niets meer. Maar waarom? Wat is er dan? De start gaat. Niet door. Ja, wie kan er nou nog geven? Nog vijftien seconden. Maar iemand heeft de pompen toch aangezet? De motor moet wel starten. Nog tien seconden. Zet de pompen af. Verstaat u mij? Neem de zak open en zet de pompen af. Mitch, blijf in je coach. Er is geen tijd meer. Nog 5 seconden. Mitch, blijf liggen. Versta je? Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Oh, oh, nu. We, we, we zijn start. Laat liggen, Mitch. Voor het te laat is. Allemaal omschakelen op eigen bediening. Jimmy, televisie achter. Te, televisie achter. Aan. Hoogte, Mitch. Nee, drie en een halve kilometer. Ja, kijk eens op het televisiescherm. Daar beneden. Die vervloekte bollen met, met tientallen. Ja, ja we, we kunnen alleen niet met hem. Wat gaat er nou met die, met die kerels daar beneden gebeuren? Wat er ook gebeurt. We kunnen er niets aan doen. We zijn gestart. En we hebben geen keus meer. Jeff, Jeff mijn borstkas. Ik, ik bezwijk. Volhouden. Jimmy, ga kan Ka Ka niet. Ik is bewusteloos. Niemand. Anders houden we de pionier niet in onze macht. Start naar Mars. Dit was het vierde deel van onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart... ...sprong in het heelal geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Freese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Breek, Jamie Barnett, Jan Burkes, de tijdklok, Feestje Rone, de controle van de maanbasis, Herman van Elen, een telefoonstem, Hattie Berger, de sterrenwacht, Sylvain Poons, de controle op aarde, Henk Josso, en de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels. Geluid André Dubois, techniek Ad van de Ven, spelleiding Leon Povel.